Ja hoor, vanavond gaat het gebeuren. Het huis, het mooie nieuwe huis van Joris het vispaard is eindelijk klaargekomen. En iedereen maakt zich gereed voor de feestelijke opening. Onder ons gezegd en gezwegen is dat huis eigenlijk veel te groot geworden voor zo'n eenzaam vispaard. Maar daar praat gelukkig niemand over. Paulus zal blij zijn als het jolige springbeest veilig en wel in zijn villa zit. Dan is hij de mensen van hem af. Zo denken wij er allemaal over. En daarom hebben we ook allemaal zo hard meegeholpen om Paulus hè, en niet om Joris. Ja, zo is het. Want goed is groot is de Joris eigenlijk vreselijk ondankbaar. Nou nog durft hij beweren dat het huis niet groot genoeg is. Ja, en wie heeft er geen poot uitgestoken? Hm? Joris toch zeker? Tja. Die zat maar op zijn luie, je weet wel. Maar meehelpen, hoor maar. Waarover staan jullie nou zo te mopperen? Over, uh, over Joris. We vinden eigenlijk. Uh, juist, we vinden eigenlijk. Uh, vrienden? Eigenlijk vind ik dat ook. Maar wie weet gaat Joris zijn leven nou wel beter. Misschien jokt hij nou wel nooit meer. Oh, ik ben toch zo in Ik zal nooit meer jokken. Klinkt goed. Maar of je het ook meent? Misschien meent je het echt wel. Maar nu gaan we Joris dan feestelijk installeren. Nee, dat wil ik niet. Nee hoor. Wat nou weer? Wil je dat niet? Nee, ik wil niet in de stal. Maar Joris, <laughs> installeren betekent niet in de stal zetten. Wat uh, betekent dat dan, Paulus? Het betekent uh, in... Uh, ja... — Installeren, hè, zo noem je dat. Is alles nou in orde? Staan alle meubels op hun plaats? — Alles is klaar, Paulus. Laten we met z'n allen het huis dan maar gewoon bezichtigen. — Ja, dat doen we! Allemaal naar binnen! Van alle kanten komen de dieren nu aanhollen en de hele optocht trekt feestelijk door de voordeur het vispaardenhuis binnen. Joris mag vanzelfsprekend voorop lopen, wat hij met veel trots en verwaandheid doet. — hij voelt zich nu helemaal een huiseigenaar en wijst zijn bezoekers goedgunstig op alle bijzonderheden. O, oh, o, oh, zie hier! De twee stoelen die ik van professor Punt heb gekregen. Die heel mooie stoelen, ja. En dan die serviskast. Ja, die heeft Joris van mij. En dit is het kleine tafeltje van Wipper. Uh, niet te vergeten, het karpet van Zedemoel. Ja, dat was een prachtige geschenk, Salomoel. Hoe kwam jij eigenlijk aan dat karpet, Sarabou? Oh, dat heb ik eens geruild. Met een rondtrekkende kabouter tegen een paar raveneieren. Maar in mijn ravenboom had ik er eigenlijk geen geschikte plaats voor, zie je. Het hing altijd zomaar over een dak. En het hoort natuurlijk op een echte vloer te liggen. Ja, hier past het beter. He he! Goedendag, allemaal. Mag ik ook even binnenkomen? Hoe oh, dan heb je ook Wat kom jij doen? Het nieuwe huis bekeken natuurlijk, dat mag toch zeker wel? Ook waarom niet! Kom er maar in, eucalypta! Heb je ook wat voor me meegenomen? Dat spreekt vanzelf. Bij een nieuw huis wordt een geschenk, niet waar? Kijk eens, Joris, een hele mand vol lekkere drankjes. Die mag je in je kelder zetten, en als je dan later alleen bent, kan je er fijn wat van proeven. Ja, dat, dat proeven zou ik maar vergeten, Joris. Je kunt ze beter achter slot en grendel zetten. Hé, hey, wat doen jullie weer wantrouwend? Het zijn volstrekt ongevaarlijke drankjes. Oh, wel bedankt hoor. Ik zal ze goed ombergen. Dag vrienden. Ook ik mag zeker wel even binnen rondduzen. Daar heb je de vos ook al. En dat mag toch wel. Ik kwam Joris een cadeautje brengen. Net als de anderen. Uh, kijk maar. Een zakje met roestige spijkers. Wat een heel en wel zeer belachelijk ja, wie geeft er nou een zakje met roestige spijkers? Eerlijk, een kostelijk cadeau. Ik, ik ben dol op spijkers, dat weten jullie toch wel? Ja, ik wist het. Ik wist dat jij veel van spijkers houdt om gezellig aan te knabbelen. Daarom heb ik ze ook meegenomen. Wanneer beginnen we nou met het eigenlijke feest? Nou, dat doen we nou, Waar is de mand met de flessen bosbessenwijn? We gaan het huis inwijden. Alsjeblieft, hier zijn de flessen. Stop. Maar en hier zijn de glazen. We, we me dit maar doen. ik speel graag voor gastvrouw. Oh, niks ervan. Ik ben de gastweer en ik schenk in. Oh, kijk maar toch eens even, je begint glas op te eten. Eentje maar, het is zo lekker... Laat mij nog maar in schenken, want anders eet je alle glazen nog op en dan, wat moeten we dan uitdrinken? Ja, ik zal wel ronddelen, hè? Schenk jij maar in, Paulus. Hé, hey, wat hoor ik daarover? In de verte? Ten is waar Pels koning wandeloos met een hele troep aardmannetjes. En met de muziek voorop. Ja, yeah, ik wil niet ontbreken op dit feest. Vooruit, aardmannetjes, spelen. jullie hoort het wel, het feest is nu in volle gang en het huis van Joris het vispaard wordt op waardige wijze ingewijd. Iedereen ziet er nu heel tevreden en gelukkig uit. In de eerste plaats Joris zelf natuurlijk. Hij zit in een van de leunstoelen van professor Punt, die voor deze gelegenheid helemaal met bloemetjes versierd is en hij neemt van alle kanten gelukwensen in ontvangst. Paulus en zijn vrienden zijn opgelucht omdat alles nu zo mooi voor elkaar is gekomen. Gregorius zit in een hoekje van de serre en doet of hij slaapt, maar in werkelijkheid kijkt hij door zijn halfgesloten oogleden voortdurend om zich heen en hij denkt na over een geheimzinnig plan. Met Eucalypta en met Rijn de Vos is het eigenlijk net zo gesteld. Ze zitten naast elkaar met doodonschuldige gezichten en schijnen zich kostelijk te amuseren, maar allebei denken ze na net als Gregorius. En het gekke van het geval is dat ze met z'n drieën over precies hetzelfde nadenken, maar dat weten ze natuurlijk niet van elkaar. Wat het voor plannen zijn die daarin stil te worden uitgebroed, zullen we nog niet dadelijk weten, hoewel er nu al hevig op de klok wordt gekeken. Want het is later en later geworden, en verschijnende bezoekers beginnen duchtig slaap te krijgen. Hier en daar dobbelt al een konijn, en de egels zitten hoorbaar te gapen. En als de koekjes dan tot de laatste kruimels zijn opgegeten en de bosbessenwijn tot de laatste druppel is opgedronken, staat Paulus op en zegt, Ja, nou, vrienden, nou wordt het voor ons allemaal tijd om naar huis te gaan. Dat is een verstandige opmerking, Paulus. We hopen dat Joris een aangename nacht zal doorbrengen in zijn nieuwe huis. En we hopen ook dat hier nog veel rustige gedachten op mogen volgen. En wel bedankt allemaal, ook. En allemaal bedankt voor alles. Voor de cadeaus, en voor het huis, en voor jullie vriendschap, ook. Ook, nou tot ziens dan maar, Joris. Dan komen hier nog wel eens opzoeken. En dan vertrekken de gasten met veel plichtplegingen en verdwijnen in het duister van het grote bos, want het is intussen knap laat geworden. Joris staat nog een poos te buigen in zijn voordeur, maar na verloop van tijd is iedereen dan toch verdwenen, tot zelfs Eucalypta en Rijn de Vos. Er valt nu niets meer te zien. Joris gaat naar binnen en doet de deur dicht. Maar als je nu denkt dat Joris al naar bed gaat, dan heb je het toch mis. Joris is veel te opgewonden. Hij wil nu op zijn gemak gaan genieten van zijn woning. Overal nog eens kijken, alles nog eens nagaan. Nu hij alleen is, heeft hij daar pas echt goed de gelegenheid voor.